De onlangs gevonden stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen... van MH17-slachtoffers komen zaterdag naar Nederland. Op vliegbasis Eindhoven landt zaterdagmiddag om 4 uur... een Nederlands militair transportvliegtuig... en in Arnhem afluisterapparatuur van de politie ontdekt. In de tuin zagen ze een tegel verkeerd liggen. Eronder bleken ontvangers te liggen... die in verbinding stonden met microfoons... die aan de raamkozijnen waren bevestigd. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de apparatuur van de politie is... De politie deed eind vorige maand huiszoeking in negen woningen in Arnhem, Doesburg, Rotterdam en Eindhoven. PvdA-leider Samson vindt dat de verschillen tussen rijk en arm kleiner moeten worden. Hij zei dat naar aanleiding van het bezoek van econoom Thomas Piketty aan de Tweede Kamer. Piketty zegt dat je met veel vermogen automatisch nog rijker wordt, ook in Nederland. Volgens Samson betalen kleine spaarders nu te veel belasting op vermogen en bezitters van grote vermogens juist te weinig. Het kabinet werkt aan een aanpassing van het belastingstelsel... maar voorstellen worden pas volgend jaar verwacht. Oudbestuurder IJssel Erboudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis... moet geld terugbetalen aan het ziekenhuis. Ook moet ze de oud-aandeelhouders van het ziekenhuis betalen. Het gaat in totaal om bijna 3 miljoen euro. Erboudak gebruikt geld van het Slotervaartziekenhuis... om een bedrijfje in online zorg over te nemen. Intussen loopt er ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar haar. Dat richt zich op de mislukte overname van een Turks vakantieresort. Het weer vanmiddag schijnt soms even de zon... maar verder blijft het vooral bewolkt. Het is wel op de meeste plaatsen droog en 11 graden. Morgen geregeld zon, nauwelijks buien... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jodz Hoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd... maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden...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 is zin in ZFM ZFM met nu de vinyljaren Robloof uh, moest even een flartje van het nummer voor het uh, nieuws draaien... maar we hebben hem nu helemaal gelaten gaan. Um, crossroads van de Cream. En uh, eenmaal, op school, uh, eenmaal van school begon uh, Eric Clapton te werken in de bouwzaktsector... samen met zijn grootvader. Zijn allereerste muzikale invloeden waren Big Bill Brunzi en Robert Johnson... wiens muziek wel eens gedraaid werd tijdens kinderradioprogramma's. Oh... Later leerde hij de muziek van B.B. King en andere elektrische gitaristen kennen... en zijn eerste elektrische gitaar kochten zijn grootouders op afbetaling. En deze gitaar is zichtbaar op foto's van de Roosters. Clapton ruilde hem al in voor een Fender Telecaster... voordat de afbetaling voldaan was. Begin 1963 speelde hij mee in de bluesband The Roosters. Ik noemde het net al, waar die foto van te zien is. Na de opheffing van deze band speelde hij een maand in de groep Casey Jones en The Engineers. In oktober werd hij opgenomen in de Yardbirds, waarvan hij 18 maanden lid zou blijven. Deze band was een kweekvijver van grote gitaristen. Nadat Clapton vertrokken was, kwamen nog Jimmy Page en Jeff Beck als gitarist. Deze band versterkte de groep verwierde faam door zijn bloesgetinte rock. Clapton verwierde de, naam, uh, de bijnaam waaronder hij nog steeds bekend is... Slowhand. Deze bijnaam kreeg hij omdat hij door zijn stijl van spelen... regelmatig snaren brak en deze dan ter plekke verving. Terwijl het publiek hem begeleidde met traag handgeklap. De beide platen die hij met de Yardbirds maakte uh, uitbracht... Uh, hadden veel succes, desondanks verliet hij de Yardbirds in 1965 omdat hij vond dat de groep te veel op de commerciële toer ging. Van april 1965 tot midden 1966 maakte hij deel uit van John Mayles' Bluesbreakers. In deze periode kwam zijn talent definitief tot ontplooiing. Hoogtepunt was de LP Bluesbreakers with Eric Clapton, eh, inmiddels een echte klassieker. Midden 1966 richtte hij samen met bassist Jack Bruce en drummer Ginger Baker het power trio Cream op. Met deze groep vestigde hij definitief zijn reputatie als de nummer één van de rockgitaristen. Door het uitbrengen van drie op volgende sterke LP's... <kijkt> en door energieke en uitgebreide toeneesverwierigd cream... een internationale reputatie die, am die amper onderdeed voor die van de Beatles en de Rolling Stones. De optredens van de band kenmerkten zich door veel improvisatie... waarbij alle drie de bandleden hun muzikale talenten ten volle konden uiten. En daar hoorden u dus net een fantastisch voorbeeld van in het nummer Crossroads. Weer naar The King of Pop. Oftewel Michael Jackson. Another part of me. Van het album Bad. Me. Dat is uh, van het Michael Jackson-album Bad. En we gaan uh, even kijken. We gaan door. Oh ja, we gaan door met, uh, met Jerry Lee, natuurlijk. Ja, Jerry Lee en Friends. En het liedje wat wij van deze man gaan draaien: dat is Am I Be the One? Dat is de titel van het. M.I.B. The One. Ik kan het zo gauw niet achterhalen... want de Hoes vermeldt dat allemaal niet. Dat is wel een beetje jammer. Maar de Hoes vermeldt niet met wie uh, hij deze duet uh, zingt. Het is een duet. Maar ik kon er zo gauw niet achterkomen met wie hij uh, <coughs> dit duet uh, zong. de vorige stukken was dat geen probleem. Want was het allemaal Elvis Presley. Dat was ook heel duidelijk te horen. Maar ik kon het nu zo even gauw niet, niet thuisbrengen. M.I.B. The One. Zo heette het nummer in ieder geval wel. Dat is duidelijk. We gaan uh, terug naar die LP van Clapton. En het leuke is, die LP die is dus uh, verdeeld in, uh, in een aantal uh, ja, hoofdstukken, zou je kunnen zeggen. Kant 1, dat zijn de singles. Dan kant 2, dat, uh, dat zijn de classics. Kant 3 is de history. En kant 4 is live. Het is leuk verdeeld. En er staat vrij veel van de cream op. Maar ook van de andere uh, bands die... Uh, Clapton gehad heeft en natuurlijk ook nummers uit zijn solo carrière. En dat is kant 1. En we gaan daarvan nu draaien Lay Down Sally. Harry Clapton.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 can lay your worries down and stay with me don't you ever Sally. Het album waar het vanaf komt, het vanille dat heet Backtracking. En dit was van kant 1 de singles. Het uh, prachtige liedje Lay Down Sally. Uh, even, kijk, daar heeft je ook bijvoorbeeld al uh, I de the Sheriff van gehoord. nummer nummer van Bob Marley. En er staan er nog meer op. Maar of we daar allemaal aan toe komen, daar weet ik allemaal niet hoor. We hebben nog zoveel te doen. Um, Michael Jackson dus Van het album Bad Onder productie van Quincy Jones En daarvan Man in the Mirror Michael Jackson I make a change for once in my life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 En dat van het album Bad van uh, Michael Jackson, een typisch 80-jaren-album 80 jaren natuurlijk. Je hoort het ook vooral aan de, het gebruik van heel veel elektronica: uh, elektronische drums, elektronische bassen en wat iets meer zei, veel synthesizer geweld. Dus, maar dat was in die tijd uh, <coughs> natuurlijk gewoon gebruikelijk, omdat dat toen allemaal net nieuw was. En uh, computers deden hun intrede in de muziek en zo, En uh, het zogenaamde midi-systeem werd uitgevonden. Waardoor je dus instrumenten, uh, ook synthesizers, dus aan computers kon koppelen. Nou, dat was natuurlijk een revolutionaire ontwikkeling in die tijd. Het is alleen jammer dat uh, iedereen er ineens gebruik van ging maken. Vandaar dat het heel veel hetzelfde klinkt. Uh, dezelfde geluidjes vooral en, en dat soort dingen mee. Dat hoor je dus heel vaak terug. Um, album Bad en de... Man in the Mirror. Ja, zo heette het. We gaan uh, weer terug naar de oude rock and roll. De tijd dat de muziek altijd nog echt speelde in de studio. En uh, dan is dit wel een duidelijk voorbeeld van Jerry Lee Lewis en Friends. En hello, Josephine. Hello, Josephine. How do you do? Do you remember me, baby? Like I remember you. You used to laugh at me. I was a fool. You used to shake it over yonder By the railroad track When it rained you had to walk I used to touch you on my back It's a crying shame It had to be like that En neemt gelijk de bram over, zeg Kom, ik. Kom, we gaan niet aan beginnen hoor. Hello Josephine. Ja, de liedjes zijn kort hè. Moet je snel wezen. Dat uh, gebeurt Zijn allemaal <laughs> van die uh, korte nummertjes. Hello Josephine was dat uh, nummer dat uh, oorspronkelijk natuurlijk bekend werd van uh, Fats Domino. En dat u uh, hier hoorde in wederom een duet met Elvis Presley. Uh, ik denk zo langzamerhand dat Elvis de enige was op deze LP die duetten zong. En... Uh, dat vermoed ik van wel, eigenlijk eerlijk gezegd. Goed, hallo Josephine dus. En we gaan verder met Eric Clapton. Uh, zoals u weet. Hij heeft uh, natuurlijk behalve zijn solo werk in een aantal bands gezeten. Begon met de uh, Roosters, daarna de Yardbirds, daarna John Mails, Bluesbreakers, daarna de Cream, daarna Blind Faith, daarna Derek en de Domino's. En toen was het gebeurd, toen ging hij nog alleen verder. Uh, leuk van Clapton is ook dat hij zeer goed bevriend was met George Harrison. En ook dat heeft geresulteerd dat hij zelfs op een plaat van de Beatles meespeelt. Uh, en dat is het, uh, het fabelachtige nummer While My Guitar Gently Weeps. Waar de gitaarsolos uh, door Clapton gespeeld werden. Uh, dat even terzijde. We gaan uh, van hem een lekker lang nummer draaien. De complete versie zeven minuten lang. Langer iets langer nog zelfs dan zeven minuten. Maar eh, het is eh, een favoriet van velen. Dus we laten hem van begin tot het eind helemaal horen. Van Derek en de Domino's. En dat heet Laila. Nummer afkomstig van uh, het album. Dat heet Laila and Other Assorted Love Songs van Derek en de Domino's. Uh, nu in dit geval uit uh, afkomstig van deze prachtige plaat. Back Tracking. Clapton in al zijn uh, variaties. Zal ik maar zeggen. Uh, nummers met de cream. Nummers met Blind Faith. Daar staat er trouwens maar één van op. Uh, en solo werk natuurlijk. En werk met Derek en de Domino's. Een dubbel LP. Dat is erg leuk om. Het is een erg leuke verzameling. Ik kwam hem... Uh, Afgelopen vrijdag kwam ik hem tegen, of afgelopen zaterdag kwam ik hem tegen bij een, uh, bij een uh, boeken- en platenmarkt in, in een winkelcentrum in Beverwijk. En dan zag ik hem staan en ik denk: in hey, pik center, die is voor mij. Jerry Lewis en Friends van het album Duetten. Oftewel op zijn Engels, Duets. En daarvan: What Did I Say? Een nummer van Ray Charles. She wrong. I mean wrong. I'ma love you, daddy, all night long. alright. right. Hey hey. Uh huh. All right. She's a girl with a diamond ring. She know how to shave that thing. All right. Hey hey. hey. All right now. Tell me what I say. Tell your mom, tell your paw, uh, I'm gonna send you back to Arkansas, alright. Hey, honey, you, uh, you don't do it right. <laughs> you can't do it right. You don't do it right. Put it break right now. Jen, Jerry, Lee, Lewis. En, ja, ik gooi de volgorde door elkaar. Als nou de producer kwaad op me, hij ja, kan er ook niks aan doen. Ik gooi alles door elkaar. Ja, dat kan je toch niet maken? Joh. Goed, Jerry Lee Lewis. En uh, nummer, dat nummer heet uh, What Did I Say? Um, volgende nummer is van, uiteraard van Michael Jackson. Want die was aan de beurt van het album Bad. And I Just Can't Stop Loving You. Hier is wederom Michael Jackson. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you. I love you so much. Each time the wind blows, I hear your voice, so I call your name. Whispers and morning, our love is dawn.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 stop loving you Can't stop loving you. En dat was van uh, Michael Jackson. Van het legendarische album Bad. Natuurlijk. Dus even naar de klok. Oh ja, nou, we kunnen nog even wat leuke dingen doen. Ehm. Um, Eric Clapton, ja, die is aan de beurt. En dan dat hij. Het, een, het enige nummer eigenlijk. Een beetje vreemd. Maar het, is het enige nummer van uh, Blind Faith. wat op deze LP staat. Uh, weet het? Elf Blind Faith was. de band die uh, Clapton opzette na de Cream. En dat deed hij samen met Steve Winwood... Rick Gretsch en uh, Jim Capaldi. Een uh, drummer van Traffic. En uh, die vier figuren... Die hebben, ja, Dat is maar een heel kortstondige samenwerking geweest. Ze hebben maar één plaat gemaakt. En toen was het alweer voorbij... Heel jammer eigenlijk. Er is ook, ze hebben ook nog een live concert gegeven in Hyde Park. Dat, dat weet ik ook nog. Ze zijn ook een aantal jaren geleden nog weer een keer bij elkaar geweest. Daar hebben ze een reunion tour gedaan. Daar hebben ze ook nog in Nederland opgetreden. als dus ik het goed heb, ik dacht in het Chorodom. Maar in ieder geval, qua plaatwerk was er maar één LP. Dat was de LP Blind Faith. En daarvan draaien we Presence of the Lord. Blind Faith. Van het album Eric Clapton, Backtracking. En uh, dit was een uh, liedje dat uh, geschreven werd door Steve Winwood. En waar Clapton natuurlijk duidelijk een belangrijke rol speelde op de gitaar. In the Presence of the Lord was dat van het album van uh, Blind Faith. Even snel een lekker rockertje. Good Golly Miss Molly, Jerry Lee Lewis. all I Good golly, Miss Molly. Een uh, oorspronkelijk werkje, denk ik, van uh, Richard Pennyman. Uh, die u ook dan waarschijnlijk weer beter kent onder de naam Little Richard. En uh, dat noemen we het. Maar uh, dus wederom Jerry Lee Lewis en Elvis Presley samen. Uh, u heeft uh, intussen geluisterd naar De Vinyljaren, ons wekelijkse vinylprogramma bij CFM Zandvoort. Uh, we hebben nog uh, drie uitzendingen te gaan, uh, tot eind november. En daarna gaan we een tijdje, althans met de LP stoppen, om namelijk uh, onze eindejaars top, 20, top 30 voor te bereiden. Ik zeg steeds top 20, maar het moet top 30 zijn hoor. Onze eindejaars top 30 voor te bereiden. Want u weet het, die gaan we vlak voor kerst weer uitzenden. En uh, dan mag u weer gaan stemmen. Maar daarover binnenkort meer. We gaan nu in ieder geval eruit met Michael Jackson. En het noemen dat heet Smooth Criminal. Allemaal op een bad.